...van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 8 uur. Dit is Onderduik Nederland met het NOS Journaal. Het aantal verkeersdoden is vorig jaar voor het eerst in decennia tot onder de 700 gedaald. Dat blijkt uit een inventarisatie van de politiecijfers door de NOS... Volgens de korpsen vielen er vorig jaar 605 doden in het verkeer. Dat aantal loopt meestal nog wat op omdat de politie niet altijd van alle verkeersdoden op de hoogte is. Het officiële cijfer zal rond de 675 verkeersdoden uitkomen. De Verenigde Naties en de Verenigde Staten hebben de taken in Haiti formeel verdeeld. Na de aardbeving was onduidelijk wie waarvoor verantwoordelijk was. De VN en de politie in Haiti zijn nu verantwoordelijk voor de veiligheid. ...verder coördineert de Verenigde Naties... ...samen met de regering in Haiti de internationale hulpverlening. De Verenigde Staten bewaken het luchtverkeer, de havens en de wegen. In Amerika is een grote tv-actie gehouden voor de slachtoffers in Haiti. In Los Angeles, New York en Londen traden onder andere Madonna, Bruce Springsteen, Sting en Wycliffe Jean op. Ook was er een telefoonpanel met bekende sterren waar Amerikanen hun gift konden melden. Het is nog niet bekend hoeveel geld er is opgehaald. De avond was georganiseerd door George Clooney die zei dat de wereld nog altijd om Haiti geeft. De huidige regeringspartij PAR heeft de parlementsverkiezingen op de Nederlandse Antillen gewonnen. Dat betekent dat de staatkundige hervorming doorgaat. De Antillen willen zichzelf voor 10 oktober opheffen. Daarna kunnen Curaçao en Sint-Maarten verder als autonome landen binnen het Koninkrijk, net als Aruba. De andere eilanden worden bijzondere gemeenten van Nederland. Dagblad Trouw verschijnt vandaag voor de 20.0ste 20 keer. De krant schrijft dat het nummeren van de edities mensenwerk is... en dat er in het verleden wellicht fouten zijn gemaakt met de nummering. Toch gaat Trouw ervan uit dat vandaag de 20.0ste 20 krant is gedrukt. Het dagblad werd in januari 1943 opgericht als verzetskrant. Dan het weer. In het westen valt af en toe wel regen. Pas later op de dag bereikt de neerslag ook het oosten. Het wordt tussen de 0 en 4 graden. Dit was het NOS Show.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 Zandvoort, Zandvoort, heeft Zandvoort heeft het al twintig jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2010, al twintig 20 jaar, live. Mieters. En met nu, Toebak leeft. Goedemorgen, wel Jawel hoor, daar zijn we alweer. Toebak leeft op de radio even een acht uur. Welkom bij het radio-event. Ik zie ons altijd met deze. Nou, blijf ze doorgaan met die tune. Okay, sorry. Zie ik ons rennen door gangen en allemaal mensen die willen even onze handen aanraken. En dan rennen we zo naar de studio. Ja, yeah, we komen net als dokter Phil weet je wel. Oh yes! Door al die gangen heen. En uiteindelijk dan, dan moet je wel even iemand vragen van, uh, mag je sleutel even lenen? Want dan kunnen we niet naar binnen. Oh ja. Is dat toch aan ah, moeder ook gewoon? Mijn god, ik zit die 15 jaar. Mag ik alsjeblieft naar binnen? Ik heb geen sleutel. Ja. De dag uh, vol, uh, nou ja, een beetje terugkijken wat, we, wat voor geld we allemaal opgehaald hebben. Nederlanders hebben meer geld gedoneerd dan, dan andere landen. Dat zijn we goed hè. We zijn geweldig. Dat heb je als mens nodig om je beter te voelen dan anderen. En wij hebben dus 41 miljoen opgehaald. Waarvan uh, plusminus uh, meer dan de helft echt uh, ons geld is. Heel want... nou, eerlijk, even heb je wat gegeven? Nee. Oh, Oké, okay. <laughs> ik wel. Ja, ik ben weer braaf. Nee, ik, ik weet niet. Ik, ik, ik had een, een dubbel gevoel bij het hele, die hele entertainment het gedoe. Ja, en die had gewoon geen stoelen verkocht deze week of zo. Nee, ook niet. Nee, kijk. Ik ja, weet niet, ik dat is weet het, het vaak. Dat heeft met iets anders te maken. Ik vond het zo'n... De, de media stond er bovenop. En uh, al die verslaggevers. En, en ja, ik heb ik die heb beelden... Ik heb niet de van, van de show ik... gegeven. Het is geen... Zo, het was de enquête gauw en het scheen dus dat 18% zegt van nou, ik geef zelf wel. Ja? En een heleboel zeggen ook weer van nou, daar heb je die shows niet voor nodig. Om, uh, nee, 18% was wel door de show een beetje gecharmeerd. Maar het gros dus niet. Die zeggen van nou, uh, ik geef sowieso wel. Ik, uh, daar heb ik niet zo'n show voor nodig. Ik, ik, heb, ik krijg zo'n dubbel gevoel bij zo'n show. denk ik, ja, Het is eigenlijk ook een beetje entertainment, hè? Eerst drama, daarna gaan we met z'n allen gaan we dat goede gevoel van ons naar boven brengen door iets te geven. En daar hebben ze onderzoek naar gedaan. De wetenschappers hebben gekeken in het gebied van de hersenen. Wat gebeurt er als je iets koopt? En als je iets koopt, gaat een bepaald gebied in de hersenen gaat oplichten. En dan voel je je prettig, er komen bepaalde stoffen vrij. Dat heb je ook als je eerst naar zo'n show zit te kijken... en daarna ga je dus geld overmaken. En dan denk je, nou, dat is wel negatief. Maar ja, uiteindelijk wordt het geld ook wel weer goed gebruikt. Dat weet ik ook wel. En ik wil ook wel iets geven. Maar ik had niks met die show's. Zeker niet toen ik een vlakje van André van Duin zag. Dan dacht ik van... Nou, Wat doet die daar nou? Dat doet, nou ja, hij bedoelt het allemaal wel goed. Maar ik, nee, ik had nou, we hadden er we het net mee. ook al over. Van nu, ja? nu is er zoveel geld opgehaald daarvoor. Maar... IJsland is ook bankroet. Die hebben ook een enorme ramp meegemaakt door de crisis. Okay. Dus eigenlijk zouden we misschien ook wat moeten geven. Ja, dan gaan natuurlijk hebt... al diegenen die geld verloren hebben. ja, maar jammer, ze hebben ons geld op. Nee, ze hebben niets meer. Het is leeg gehaald. Ja, nee, ja nee, ik vind het niet met elkaar te vergelijken. Ja, zij hebben wel warm water, dat scheelt. ja. Ja, precies. Gratis warm water. Ja, ja, ja, dat is, ja. ja, dat was ik even vergeten. Ik bedoel, uh, sommige mensen gewoon in Nederland hebben al geen eens warm water laten ja. staan. Uh, en in IJsland is dus het koud, is heerlijk als je toch warm kan douchen. Maar ik vind het toch wel stoer dat we bovenaan staan met 41 miljoen... Uh... Euro, ja, dat dat is, we dat gegeven ja, hebben. Ja. Maar het is wel belastinggeld over belastinggeld, hè? Ja, en, en, maar ja, maar dan moet je niet zeuren... straks de belasting weer omhoog gaat. Het moet ergens vandaan komen. Wij hebben geld gegeven en de minister zegt bij, dan... jij niet. Nee, nou ja, goed, ik ga ook meedoen. Ik, Oké, okay, ik ga ook vijf euro geven. Dan hoor ik er ook bij de groep, zeg. Ja, als ik dan... Ja, ja. Jezus, nee, ik ga niet geven. Nou, om een beetje voor 5 euro bij een groep te horen. Dat, nee, zo werkt het niet bij mij. Echt niet. Maar goed, dan heb je, heb je, hebben jullie met z'n allen dus gegeven. En dan gaat de, uh, de minister zeggen: van... En dat ga ik verdubbelen. Ja, is dat van jezelf? Of van wie is dat geld dat je uh, bij. Dat... Oh, dat is ook van ons. Of het gaat van de ontwikkelingssamenwerking af. Nee, wij zijn zo goed met geld gewoon. En dat geeft ook makkelijker beter, een beter en sneller gevoel. Dan dat ik hier in Nederland proberen recht te krijgen. Want dat lukt toch niet. Dat moet dan ook lukken met z'n allen gewoon. zou je wel denken dan. Waarom he? niet? Oké, okay, Black and Gold. De Stereo MC's. En hij heeft, ik weet dat hij heeft ook recht om gewoon die hele plaat helemaal op die zender te krijgen. Ja, hij, hou je snuffer dan. Nou, ik ga even koffie drinken. zijn geld dat ik dan wat scherper word. Kijk ik hem wel kan timen. Stereo MC's. Wie niet. Bent. Can't take any more than me To the left, to the right, uh, be connected voor een uh, telefoonmaatschappij uh, was dat, daar maakte ze reclame voor. En dit was de nieuwe Black and Gold, sorry, ik probeer nog het laatste kruimeltje brood weg te slikken. Naast de Haiti-benefit uh, concerten in Amerika zijn ze nog steeds bezig. Echt, uh, White Jean Gene doet eindelijk eens iets goeds. Ik vind zijn muziek echt zo ruk gewoon. Maar goed, hij heeft nu een heel goede actie heeft hij opgezet. Samen met George Clooney hebben we al heel wat geld binnengesleept. Je kan ook via iTunes kan je straks de optredens kan je kopen. En dat geld komt ook allemaal op zijn plek terecht. En uh, ja, als je die beelden kijkt, word je wel echt gewoon triest... omdat mensen de raarste dingen doen om aan het eten te komen. Ook gewoon, dan zie je een groep mannen met stokken aankomen lopen... en die hakken zich dan in... ...om Die andere groep mensen die ook water komen halen of eten en die komen dan echt rijst, de balen komen ze houden. Je, Jezus, het is helemaal weer terug naar naar before the middle age, echt de sterkste. Echt recht van de sterkste te, te, maar ja, goed. Je doet gekke dingen als je gewoon uh, honger hebt, waarschijnlijk. Dat ja. is zo. Nou, maar ja, andere... als je nu dus gewoon sms. SMS, het woord steun naar 50:50. 50. Ja? krijg je 3 euro per SMS, gaat het kosten. En dan, dat gaat rechtstreeks naar 5:55. Nou, één Ik... SMS, kom op. Ja, maar bijvoorbeeld... oh, je weet niet hoe het werkt, hè? Nou, ja. en hoeveel krijg je er terug? Want dat is altijd. Dat is zo krom hoe ze dat bedacht hebben. Jij stuurt een, een berichtje ergens dan krijg je SMS-berichtjes. En dan moet je betalen voor die SMS-berichten die, die in jou gestuurd worden. Ja. Dat is toch raar, want als jij naar iemand toe betaal jij het toch? Ja, maar je hebt een abonnementje en dan heb je 100 sms's of zo, weet ik veel. Maar dit gaat dus wel dan buiten je abonnement om. Want ik had het laatst ook weer. Ja, maar... Weet je nog dat ik hier in de studio was, dat ik eventjes iets deed? Ja. Yeah. Toen kreeg ik achter elkaar sms's. Ik had gelijk yeah. weer op stop gedrukt. Hoppa, het was 5,5 euro. Dat bedoel ik. Ja, het is het toch is te gek voor woorden dat je er eigenlijk van. Jeze, je geeft een berichtje aan iemand. Nou. Daar betaal je voor, en dan krijg je berichtjes van iemand anders. En daar moet je ook elke keer voor betalen. Ja, ja en dat het is heel gevaarlijk. Het is gewoon heel creatief bedacht door iemand ooit. En nooit je, uh, je, je, je 06-nummer hier of daar. Ik kan natuurlijk wel iemand die je niet mag kan je opgeven via diverse websites. Dat is natuurlijk wel weer Oh ja, dat zijn wel, wel heel heel leuke leuk, dingen. Ja, dat kan je iemand helemaal <laughs> Dat arm je Ik denk uh, dat iemand hier is mijn nummer. Bel me nou als je zin hebt, hè. bel me ja. maar. Ja, vooral dat dat zon, denkt zon van zon Ik vind tom, jou ja. eigenlijk wel een heel erg lul. Maar nee, ik schrijf hem op. En, uh, je wordt gebeld hoor. Je wordt gebeld, <laughs> dat zou je merk ook gewoon. <laughs> nou, het viel me echt alles mee. Die Earlinks, die, die, die, die uh, komt echt op zijn knieën bijna terug. Hij heeft bijna gezegd van, nou ja, oké, okay, als het niet gedragen wordt in Nederland, dan gaat het er gewoon niet door. hè? Ik viel echt bijna van mijn stoel gisteren. Eerst kom je echt met een plan van, nee, kilometer hef, ik ga er helemaal door komen. Dat wordt de oplossing, geloof me nou maar. En nu AMB gaat er waarschijnlijk niet steunen. En je kan nu, uh, je moet gewoon even op internet moet je gewoon even zoeken of je ergens uh, ja, kan aansluiten en dan kan je stemmen. En als er dan nee uitkomt, dan gaat het allemaal niet door. Ja. <laughs> maar ja, ik denk dat. Het, dat... Ik vind het echt verbazingwekkend, dit. Ik ben me gewoon ook een beetje bang. dat he, Die hele ov chipkaart dat het straks ook misschien uh, wel weer teruggedraaid wordt. Nou, nee, toch? Dat is toch allemaal goed ingeburgerd, wel? Nee. Niet? dat nee, nee. is Weet toch wel een ellende? Als jij met een school een dagje uit moet, dan uh, moet die hele schoolklas, die moet dus gewoon 30 keer. Chippen met het ding. Yeah. En die kinderen gaan die ding in en de helft is nog niet binnen en die tram rijdt al weg. Oh. Dat is een probleem. Dat is serieus een probleem. En als ze eruit gaan ook. allemaal achter elkaar voor die bus. Voordat je eens uit die bus stapt. En die, dan zitten al die mensen te wachten, weet je wel. Dat is toch verschrikkelijk? Ja, daar had je niet bij nagedacht. Hè? Nee, nee, ik, ik ga nooit onhandig. met een vervoer. De mensen dus dan, ja, ja, al die mensen. En dus, dan, dan zie je iemand die hangt er net met zijn arm aan zo'n lus. En dan gaat die bus de bocht om. En dan zit jij met je neus midden in het oergewas. In het, ja, ik vind het sowieso zo, zo, zo armoedig dat je in zijn bus staat. En dat je hangt je daar half tegen elkaar aan. Die staat ook toch dicht tegen elkaar. Uh, ik ja. vind het armoedig. Oh, jij bent niet zo van ik ga tegen iemand aanhangen. Nee, dat ben ik niet. Oh, zo ben je niet. Okay. Nee, ik denk ook, we moeten weer in de auto, we moeten in de veiligheidsgordels... en dan moeten kussen, dan moet van alles. En in de, kussens, de bus, daar nee. hang je gewoon maar een beetje. En in de treinen ook, als je ziet... Uh, nou, in Nederland gaat het nog redelijk netjes, maar in het buitenland... worden ze echt met witte handschoentjes naar binnen geduwd. Echt waar? Ja, in ja, om, om China, aange, hè? Aange, aange, Aangeduwd zo, aangeduwd dat er meer worden. in kunnen. ja, nou, <laughs> nou ja goed, dan, ben je, dan heb je wel wat stootkussens. Er valt nog een hoop te verbeteren. Ja, ja? dan denk ik, het is aan de ene kant zo dubbel. Maar, nou ja, goed, dat, dat, dat verbeteren we gewoon allemaal weer... Het is kwart over acht, welkom bij dit radioprogramma. Het is 23 januari 2010, hè? Ja, dat is de eerste keer. Dat ik roepen roep ook gewoon op de zender. Uh... Ja, precies. Wat, waar, waar zijn we gebleven? Ik heb een gat in mijn tekst ook gewoon. Going back to the zoo. Be electric. Statische elektriciteit, van jou naar mij. I don't know where. Ik sta bij de deur, maar niemand let op me. Nou, loop erop. Ik ga weg hoor. Ik ga weg. Ja, ik ga weg. Sam gaat weg. En niemand reageert. Ja, dan blijf je dat gewoon zingen. Ja, maar of je staat bij de deur en je kan er niet. hier? Dat kan ook nog. Ja, waar is de sleutel? Ja, dat... Story of our lives. Story of our life. Om hier in de studio te komen moet je een sleutel ophalen. En die sleutel is het dan weer niet. Of de deur is op slot. Wij die sleutel moeten halen. Haha, we zijn zo vermoeiend gewoon. Oh, God. Andor, je hebt zo'n geluk gehad vanochtend. Oh, momenten. jongen, kijk. Je... Uh... Precies, ik had je het bed slaan kunnen bellen. Dit was trouwens Tim Knol. Hey, we lachen niet op naam hier in de Show, 50 Pop of Lekker Op. Maar goed, uh, Sam, dat is zijn nieuwe single, hij heeft een nieuwe CD uit. Hij uh, komt uit een hele muzikale familie. En wordt trouwens ook een Nederlands bandje, jawel, Electric van Going Back to the Zoo. Wat een Nederlands talent allemaal hier, zeg maar. Oké. Zeg maar niet verkeerd. Gewoon en dan moet je het liedje van Going Back to My Roots in de Zoo. Ja, maar dat is dan omdat je geen Nederlands band, hè? Huh? Okay. Nee, dat mag dan weer niet. Nou, zeg, Wat voor opmerkelijk nieuws heb je nou uh, allemaal weer naar die uh, krant vandaan? Nou, of van uh, het internet? Er was wederom een bommelding. Een bommelding? Dat is zo'n ja. ding, zo ding wat naar beneden gaat? Is dat ja, een bommelding? Ja, zoiets, ja. Het was een vliegtuig van US Airways. En die is donderdag tijdens een vlucht uitgeweken naar Philadelphia. Omdat een passagier een bom had ontdekt. Dus uh, hij, hij deed dus een bommelding. En het bleek echt dat te gaan om de gebedsriemen van een Joodse medepassagier. Want uh, ja, religieuze Joodse mannen die worden geacht om elke ochtend de gebedsriemen, of het heet tefilin, om hun hoofd en armen te binden. En op de riemen bevinden zich twee kleine zwarte doosjes. En uh, ja, het toestel was onderweg en iemand zag het zo. En uh, ja, toen hadden ze echt zo van, nou dat kan gewoon niet. Dus de vlieger is uitgeweken helemaal, omdat een, een Joodse man eigenlijk uh, tijdens de ochtend wilde gaan, uh, gaan bidden. En maar hem gewoon even aanspreken en gewoon vertellen, is dat een bom? Nee, dat kan niet. Dat moet allemaal via officiële ja. en dingen. En dit is allemaal door de nerveusiteit die ontstaan is... ...doordat een Nigeriaanse terrorist toen op eerste kerstdag een vliegtuig wilde opblazen boven Detroit. En zo sindsdien is er al meerdere keren alarm geslagen door passagiers die vliegtuigen... Denken van, oh, een bom. Ik zou zeggen, ga dan niet, was blijf lekker niet, thuis. Was het niet twee weken geleden dat ook een man op de wc zat... en er niet af wilde komen? Omdat ja zo gênant had, waarschijnlijk diarree. Hij wilde er niet van komen. Uiteindelijk hebben ze met twee stralen gestuurd. Toen ja. zijn ze een ander vliegveld gegaan. Daar hebben ze geland. Toen konden ze met uiteindelijk van... Van de wc afgehaald, ah, joh, wat was, is dit gewoon voor Het was gewoon een man die gewoon niet in zijn stoel paste. En geen geld had voor twee stoelen. Die is gewoon op de wc gaan de Op de twaalf gaan zitten, ja, dat, dan? dat is wel waar. Zo is het, want tegenwoordig, iedereen vindt het ook gewoon dat je, als je een grotere mate hebt, dat je gewoon anderhalf keer uh, je, je vliegticket moet betalen. Ja, wat, je, nou, wat, meer wat ik gewoon eigenlijk vind, dat ze zouden moeten doen, nou? in een vliegtuig gewoon één gangpad maken en dan maak je iets bredere stoelen. Ja? En dan kunnen we inderdaad, wat dikkere mensen, dan betaal je een toeslag, en, en, en, en, van, van, van, dat ze met z'n allen uh, zo'n grote rij, dat worden dan gewoon uh, twee stoelen in plaats van drie. En, en dat ze dan iets meer betalen en dat ze daar de, het geld eruit halen. En dan kunnen dikkere mensen kunnen gewoon iets wijder zitten en andere mensen omschouwen gewoon een beetje als een eerste klas uh, stoel, want je zit lekker ruim. Ja. Dan is hij gewoon 10 centimeter breder of 15. Nou ja, ik denk wel Vind je dat Vind Is dat geen goede idee? Goed ja, idee? Nee, ja, nee. Ik bedoel, je moet toch iets mee gedaan worden. Er is vraag en aanbod. En als er dikke mensen komen, dan moeten we er iets voor regelen. Ja. Maar goed, het duurt niet zo lang meer over dikke mensen. worden gewoon helemaal afgerekend op het feit van hoe ze leven en uh, hoe ze Ja, maar getragen. het is gewoon dus erg. Want dikke mensen moeten juist ook reizen. Ze moeten juist buiten de deur komen. En ze worden hierdoor steeds meer in dat hokje gedouwd. Waardoor ze alleen maar binnen zijn en alles bestellen en zo. Ja, je bedoelt die emotionele dingen die ze hebben. En eigenlijk ja. vereenzamen ze omdat ze. De, de, dat ze, doen. ze doen niks meer. Ze doen niks meer, nee. En elke beweging die ze doen is goed voor. om in godsnaam wat af te halen. Of in ieder geval dat je niet groter wordt. Ja. En, maar eh, ik nou, vraag me altijd nog steeds af wie voert ze. Maar ik moet zeggen, ik ja, zie Ja, je, je hebt altijd, het over hele grote. Maar ik zie je, uh, als ik uit mijn raam kijk, ook iedere dag een meneer gaan. En die, uh, en die heeft dan zo'n rollator. Maar die, die, die gaat toch zijn eten halen. En je merkt gewoon, hij loopt gewoon tien passen en dan, dan staat hij al een beetje naar boven te kijken. Van maar hij redt het dus eigenlijk gewoon niet. Nee. En dan vind ik toch goed van ja, hij haalt zelfs eten. En dan denk ik van nou, dat is goed. Ja, nee? ik, uh, ja nee, ik vind het fantastisch. Geef hem een lintje, zal ik zeggen. Ja, nee, nee maar ik heb daar toch wel mee te doen. Als zo'n man ja. zo, uh, zo zwaar is en zo uh, moeite heeft het ademhalen. Om, om gewoon. Lekker te lopen. Dat is echt. een valt niet mee. Ja, je, voordat je weet word je zo gezwakker. Ik ben één keer zo groot geworden. Zo ja. in één keer. Ja. ik kan niks aan doen. Nou, als je hem gaat vliegen, moet je uitkijken. natuurlijk. Want uh, op Schiphol hebben ze de, de veiligheidsmaatregelen hebben ze zo aangescherpt. Want ze zijn zo natuurlijk op mijn bek gegaan door die uh, idioot. Die uh, nou ja, iets om zijn benen had. Of eigenlijk in zijn kruis had hij wat gedaan natuurlijk. De wanneer in Detroit. En, ja precies. En uiteindelijk is er een Nederlander. Komen hier even dan weer overmeesterd. Maar ja goed. Dat hebben ze nu allemaal in kan en kruiken dachten. Wat lees ik gisteren in de krant. En zie ik op de televisie. Mensen die er bagage voor zorgen. Dat die gewoon, gewoon uitermate Uitgebreid in die, in, die, in die dozen zitten snuffelen. In je, in je koffer zitten kijken of ze elektrische apparaten kunnen gebruiken. Ze proberen die kleren aan. Echt? Ja. Dus nu zijn er al tientallen. En dan heb je echt over ruim 10, 10 à 15 mensen zijn er al ontslagen omdat die aan het stelen waren. Ja, op Schiphol alleen hè? Schip, ze moeten gewoon meer camera's ophangen, inderdaad. Ja, maar ik denk ik hoe? hoe Worden word elke rand de van straat afgehaald? Hé, hey, jij kan een tas dragen? Hé, hey, ik heb een baan voor je. Worden ze nou nog een beetje gescreend of niet? Nee, niet dus. Niet. Nee, want zij kunnen natuurlijk ook. Als ze daar zijn, ja. want dan zijn ze al door dat apparaat heen geweest, hè? Ja. dan kunnen zij er wat in doen. En dan kunnen zij bijvoorbeeld, uh, een iemand anders ik? werkt dan in Detroit, en dan zeg je tegen hem van die rode koffer, ik zal er even een kruis op maken. Daar zit het in, haal het er even uit voordat hij door de douane gaat en dan hebben zij een deeltje. Ja, bedoel, dan hebben we het eigenlijk al kant helemaal dichtgemaakt. Het is een hele misdaadtheorie niet, hè? Ja, ja, nee. Maar aan de ene kant hebben we het helemaal helemaal sluitend gemaakt. Aan de andere kant dan, dan, dan nemen we de meeste rand bielen aan om gewoon die koffers te verschuwen. Dat is toch een ja, beetje nou, Moet je dubbel. daar dan weer voor afstuderen? Wat is dat nou? Nou goed, Rosie Murphy kent nog wel voor Pau. Die hebben weer helemaal grijs gedraaid als het een langspeelplaats zou zijn geweest. Oh, ja. Ja, maar dat kan natuurlijk niet meer die tijd. Overbelicht mm. heb je hem dan. Dit oh, yeah, is een nieuwe single: Mama's Place. Overbekende gelijkjes zitten er wel weer in. Maar het gaat er nog steeds niet meer over. power, hè? Royce Murphy en Mama's Place. Het is altijd goed als je terug bent op je oude stek. Wisten. als je een beetje leuke jeugd hebt gehad. Is, dan ga je natuurlijk niet graag terug. Het is half negen, half negen. altijd even wat shownieuws, show wil ik zeggen. Het was een tijd geleden dat we shownieuws hebben gedaan. We hebben, show we hebben geen shownieuws vandaag, maar we hebben geen shownieuws. Wees gerust. Nieuws uit Zandvoort, Zandvoort Nieuws. Ja. Naar de kranten staan weer vol met een businessprogramma. Daar zal ik jullie niet mee vervelen. Nee. Wat ik je wel zal vertellen... als jij een talentvolle kind hebt... met goed kan voetballen... op woensdag 3 maart organiseert HFC Haarlem... in samenwerking met AFC Ajax... de jaarlijkse talentendag. De clubs organiseren deze dag... voor jonge talentvolle voetballers... die zichzelf in de kijker van de club willen spelen. En voetballers die geboren zijn... tussen 1998 en 2002... Dus die zijn dan tussen de 12 en de 8 jaar oud. Je kunnen zich aanmelden voor deze dag via de HFC Haarlem website. En uh, ja, daar wordt altijd heel erg druk bezocht. Dus uh, ik zou zeggen, ga, ga naar de website HFC Haarlem. En dan uh, kan je zien hoe je, op kan, hoe je ze op kan geven. En dan kan je ze vast even flink even laten trainen. Hè? Nou, heel goed. En als je problemen met de jeugd, het Centrum voor Jeugd en Gezin... In het voorjaar van de grond lees ik vandaag in de Heemstedse krant. Iedereen die vragen heeft over opvoeden en opgroeien, kan vanaf maart terecht bij het Centrum Jeugd en Gezin. aan de Lievende Keilaan in Heemsteden. Het Centrum voor Jeugd en Gezin moet een laagdrempelig inlooppunt worden voor ouders, kinderen en jongeren tot 23 jaar. En uh, nou ja, daar kunnen ze allerlei informatie op vragen. Dus dat is mooi. Nou, ja, dan ga ik er ook weer even heen. Ja, je, je hebt <laughs> ik een... blijf. Ik heb gewoon. Abonnement en, heb je daar? Draaiduurabonnement. Ik ga naar binnen en ik ga weer naar buiten. Um, het programma Entertainment for You... Twee uur. Nee, Entertainment for You 2. Uh, wordt uh, iedere zaterdag van vijf tot zeven gehouden... hier bij CFM Zandvoort. Presentatoren Rudy, Pascal en Roy... ze zijn trots om te melden... dat niemand minder dan... You Too, want het is Entertainment Walter for Cruise. You. Komende zaterdag de gast is... Wie? Wolter Kroes. Je weet wel, die met die gele zwembroek. Dat was hij het, toch, of niet? Nee, nee, dat is die andere. Dat is die andere. Okay. Maar uh, natuurlijk zullen zij hem uh, alles vragen over zijn theatertour... ...en zijn hit Viva Hollandia, die weer helemaal opnieuw wordt uitgebracht. Verder zal uh, Mick Harren in de uitzending komen en komt nu ook weer... Het shownieuws van Popstar Henry aanbod. Nou, dat vind ik toch leuk. We moeten een beetje reclame maken voor onze eigen. Precies, gespreken. dat gaat altijd een beetje over en weer. Dat is al zo goed geregeld hier. Donderdag 14 januari, rond de half drie. kwam een vrouw op de Eikenlaan. met haar fiets ten val. waarbij ze gewond raakte. En een keer een vrouw uit Heemse reed op haar fiets richting, uh, uh, in de richting van de Berkenlaan. Op het midden van de rijbaan uh, ja, lag er wat sneeuw. En dat had ze niet goed gezien. Verkeerd ingeschat. Dan ondersteboven. Op dat moment kwam een auto haar ook nog een keer tegemoet. Die schrok ook. En... Die uh, reed tegen een boom aan. En toen kwam er een brommer aan. En die keek niet goed uit. En die zag die automobilist tegen die uh, bomen staan. En die reed toen tegen een lantaarnpaal aan. En de lantaarnpaal ging toen uit. En uh, voorbij de lantaarnpaal liep namelijk iemand. En die was de krant aan de lezen. Die kon het niet goed zien. En dus die liep tegen een muur aan. En uh, er stond iemand voor het raam. En die zag dat. En die schrok heel erg. En die gleed onderuit. En die viel bovenop een kind. Het gaat goed met het kind. Okay. Wat een sneeuwbaleffect heb je dan zo. Hè? Op zo Ongelooflijk hè. In zo'n straat in de Eikelaan. Jawel. Er uh, is op 31 januari, wordt er snet geserveerd in de gerestaureerde zwarte schuur op het Leiduin. En dan uh, vraag je je af, waar is dat? Maar die uh, is heel eenvoudig te vinden langs de Leidse Vaart, ten zuiden van station Heemstede aarnhout Sla bij de derde brug rechtsaf en neem de Mandpadslaan. En daar is een parkeerterrein en dan kan je dus naar het koetshuis gaan. Ze gaan dus uh, toelichtingen geven over de verbouwing van de schuur om half twee, half drie, half vier. En om twee uur is er een wandeling met een gids over de hele buitenplaats. En verder worden er wandelroutes uitgedeeld, zodat men ook zelf op stap kan. Aanmelden is niet nodig en het is uh, ge gemaakt allemaal door de historische vereniging Ons Bloemendaal. Je kan je misschien nog wel herinneren dat een tijdje geleden hier een sneeuwbalgevecht is geweest. Tussen de, tussen de mensen van ZFM en mensen die hier ook kwamen dagen. Ja. En daar zijn de standen van bij gehouden. En vanmiddag tussen 2 en 5 wordt de, de uitslag daarvan bekend gemaakt bij Rob in zijn programma kan je precies horen wie nou die uh, ijstaart heeft gewonnen. Dus, uh, een wij, ijstaart, een ijstaart? ja. Is wel dat wel vind ik wel toepasselijk. Ja. Ja. Nou, het heeft heel lang geduurd, omdat het heel moeilijk was te zien wie nou gewonnen had, maar ze zijn er nu uiteindelijk zijn ze erachter gekomen. Goed zo. Oké, okay, zo wat uh, lokale berichten? We hebben hier weer wat muziek. Reverend the Makers. Hidden Pursuers. Ja, daarachter klopt. Nou, wel, er zijn mensen die wel moeten werken natuurlijk. Houden er wel rekening mee, ja, hè? bij, hè? Om je weer met het vrijwilligerswerk, zeker. Ja, wij, nou, nee, maar wij zijn, ik vind dit wel, we zijn wel aan werk. Ik bedoel, we zijn van huis gegaan. Ja. Ik had dan weer relatief dat ik werd thuis opgehaald. Ja, dus dat, dat is uh, wel dat weer... Dat was ook alweer even hm? prettig. Maar, ja, uh, nee, ja. maar ik, ik wil er helemaal niet over surfen. Ik, ik vind dit, is mijn leukste baan. Ja, maar oké, okay, zo moet je zien. Ja, Werk zien. altijd heeft toch altijd iets negatiefs, ik moet werken. Je moet zorgen dat je gewoon een leuke dagbesteding hebt, zeg ik altijd meer Ja, je moet eigenlijk van je hobby je beroep maken. Dus ja. wie wil ons? Als iedereen dan nou gewoon een, een baan neemt die je leuk vindt, kan je ook langer dan 65 kan je werken. Maar ja goed, dan heb je ook nog te maken met je gezondheid. Maar daar moet je ook nog rekening mee ja, of dat allemaal wel vol te houden is natuurlijk. Maar goed, ja, je zou denken dat het wel moet kunnen, want de mensheid wordt toch steeds ouder en blijft gezonder. Ja. Nou, ik heb hier iets over iemand die, ik weet, weet we nog niet zeker of hij zijn baan leuk vond. Maar hij bracht tijdens zijn werk, volgens zijn werknemer, lange tijd op het toilet door. Maar wat is het nou? Het hoofd van de advocatencorps had, waarschijnlijk met een stoppertje in de hand of zo... berekend dat een van zijn advocaten van 8 tot en met 26 mei... Dan hebben we hebben het over, zeg, 18 dagen. Hè? Ja? Dan halen we eventjes uh, uh, nog de, de weekends eraf. Na nou, 14 dagen had hij wel 384 minuten op het toilet doorgebracht. Ik heb even uitziet te rekenen, dat 384 minuten, dat is 6,5 uur. Ja. En dat voor 14 dagen. Ik denk van nou, dat is een half uur per dag, zal je zes keer gaan. En een advocaat. Ik denk dat het advocaat... Ja, maar dat ander... is wel duur. Ja, een advocatenuur is 300 euro, hè? Ja, maar hij dus maakt maal, het op een andere manier wel weer goed, want hij heeft een goed 6... uurtarief. Ja. Maar ja, via een ingewikkelde formule had de werkgever dus berekend dat dat veel te lang was. En, en daarom had hij dus 682,40 euro van het salaris van de advocaat afgetrokken. Het slachtoffer had daarover bij de rechtbank een klacht ingediend. Hij zei dat hij het toilet zoveel had moeten gebruiken. dat hij probleem... Ja, willen we dit weten? Hij had het probleem met zijn spijsvertering. En de rechtbank stelde hem in het gelijk. En de advocaat, hij is inmiddels dus wel bij het kantoor weg. Hij had zo'n gruwel case gekregen. Ja, maar als je dus inderdaad uh, zes keer per dag gaat op je werk. Ik bedoel, dan kon je wel een half uur door. Ik ga ook wel eens... Uh, als ik veel drink, dan ga ik veel plassen. Weet je wel. Ja, zo werkt dat. Ja, vijf minuten. Maar er zijn ook een heleboel mensen. Dan laten we het dan daar eens over hebben. Die zijn misschien 10 minuten kwijt, maar ook nog eens een keer hetzelfde aantal minuten, omdat ze ook roken. Ja, die, die staan op straat nog een keer. Die moeten naar buiten toe lopen. Die moeten ja. eerst nog een jas pakken, en een ja. sjaal en een handschoen. Dan gaan ze naar buiten. Heb jij nog, heb jij nog wat uh, stickies of, uh, of een, of of een Nou, of dan gaan ze naar buiten toe. Dus ja. zijn ze zijn zo echt meer dan een half uur per dag kwijt hoor, aan het roken. Dus ja. ik bedoel, ik nee, zeg voor altijd... mij was het smoesjes om hem. Gewoon wat minder geld te geven. Nou, ik heb zelfs al van heb ik een fruitje. Ik heb dan af en toe wat fruit in mijn laar. Dus dan pel ik even een en zeg van ja, nee. Ik zeg, dit is ook rookpauze. Maar ik doe er niemand. Okay. Uh, niemand vindt het vervelend uh, dat ik een heerlijke frisse citruslucht verspreid op dat moment. Dat lijkt me niet. De voorzitter van de SGP Wageningen, Ariant van Essen. ja wel met je posseggel in de krant. En wat een leuk bericht over jou is daar te lezen zeg. Nou. Hij heeft een enkele tijd, enkele jaren tijd... Heeft hij een half miljoen euro van de kerkgangers heeft hij verzameld. En dat gaat naar ...ik hij, hij, hij, hij krijgt niet mijn bek uit. Haiti. Hij. Echt waar? Oh nee, niets. Het ging niet naar Haiti. Naar hemzelf. Nou, het ging naar hemzelf. Hij was namelijk verslaafd aan het gokken. En hij heeft een hele zielige verhaal opgehangen. Dat het nou, nou wel naar een goed doel ging. Dat het voor allerlei projecten werd ingezet. Maar hij heeft dus een half miljoen euro in een paar jaar tijd het regen, juist... bij de casinos. En, uh, en wie was die meneer? Was dat, was ja, ik dat zal de... zijn naam nog even noemen. Dat is goed. Arjan nee. van Essen maar uit was, Wageningen. Maar was hij de pastoor? Of was hij. Uh, hè? Ik bedoel, het geld is allemaal uh, gezameld bij een kerk of zo? Ja, bij een kerk. Hij, een was hij zelf de, uh, een koster of zo die het geld verzamelde? Ja, hij is, de, hij, hij is ja, bij zijn kerkgangers. Dus hij kwam bij een kerk en daar heeft hij gewoon wat geld weten lossen. Ja. Te, te, ook bij trouwens bij ouders en docenten en leraren. Hij, hij is een hele familie- en kenniskring is hij afgegaan om geld binnen te halen. En er zijn plusminus vijftig slachtoffers geraakt bij dit, uh, bij dit gok. Uh, ja, ja, als ze het al gegeven de... hebben, dan ben je geen slachtoffer. Maar het is uh, jammer voor de kerk. Ja, Die hadden een leuker verbouwing kunnen doen of zo voor, uh, ja. voor bepaalde gedeeltes. Zover uh, bekend heeft geen van de gedupeerde aangifte gedaan. Kijk, hij heeft dat goed aangepakt. Arjan van Essen, zelf verklaarde desgevraagd ik heb hier niets over te zeggen. Nee, geen commentaar. <laughs> Geen commentaar. Dat zou ik ook niet maar ja, doen. Dan heb je dus weer in Israël een oma, dat vind ik ook wel een prachtig verhaal. Die heeft haar kleinzoon een miljoenen erfenis nagelaten. Maar hij krijgt het alleen als hij het huwelijk met zijn vrouw verbreekt. De oma had al jaren geen contact meer met haar kleinkind. Omdat ze zijn echtgenote niet kon uitstaan. Al dus de Israëlische krant hier, Diot Aronot. En clausule in het testament bepaalt dus dat de man een miljoenen ook kan krijgen. als hij in financiële moeilijkheden komt of met pensioen gaat. En ook krijgt hij de erfenis als zijn vrouw overlijdt. Nou ja, de advocaat van de kleinzoon noemt de eis van zijn oma immoreel. En hij gaat de bepaling aanvechten. En de broer van de man krijgt dus wel zijn deel van de erfenis binnenkort al. Oh, dus dat is ook heel gemeen. Ik heb er recht op. Maar ja, ik kan natuurlijk ook tegen die vrouw zeggen... Van, yo, koop maar alles wat je wil, wa waardoor we failliet gaan. En dan, die, dan krijgt hij uh, ook geld. Maar misschien niet alles. Als we dan gewoon gaan scheiden. Als we gewoon nu een tijdje gewoon even gaan scheiden. Jij ja, gewoon even ergens anders, ik krijg toch een hoop geld. En dan ja. uiteindelijk krijgen we het geld. En dan gaan we gewoon latten. Kan ons dat schelen? Ja, een tweede huis. Ja, wie bepaalt dat wij zeg maar nog met elkaar in liefde zijn? Niemand toch? Kan dat? Nou, Eels heeft een nieuwe cd uit. Dus zit wat anders dan anders. Gone, man! Lucifer, your landing. down, crosshairs on the kitchen sink, barbed in the bathroom. I can't make new memories sing. It's bent. en Mikey is your boyfriend. Het is altijd leuk om even te wisselen van iemand als we weten wat, je, wat voor vlees je in de kuip hebt, natuurlijk. En dan is altijd weer, die kan je het beter respecteren wat je thuis hebt. Zoiets is hè? Leuke ja. theorie erachter. Maar goed, dit heeft ook iets weg van de cure natuurlijk, want hij heeft ook uh, dat, dat overslaande stijl. Een beetje dat zit er ook in. Okay, dat ja. vind ik alweer geinig. Dit is leeft dus 10 minuten voor 9. Ja, ik heb een heel slecht bericht. In Nijenholde heeft er een opa die had zo van: ik ga mijn zoon even helpen, hè, want hij heeft een uh, een boom in de tuin. Die moet weg. Een boom. En dan uh, gaan we daar een nieuwbouw maken. Uh, jong, oh, ja. dat gaan we even regelen. Dus hij is gewoon die boom om gaan zagen. En dan is die boom gewoon achterover op de man gevallen. Oh. En uh, verschillende pogingen tot reanimatie mochten niet meer baten. Ik denk, het vreselijk. Die nieuwbouw die, die, die, die, komt er gewoon niet meer. Nee. Volgens mij wil jij niet eens nooit meer daar in het nieuwbouw plaatsen en daar slapen. Want daardoor is mijn vader overleden. Weet je? En dan denk ik, oh, ik vind het al schuwelijk. echt iets drolligs ook, hè. Ja. Want ik denk ook, als je een boom omzaagt... Als jij. Uh, ja, dan, dan gaat die, het lijkt me dat hij ook in, eerder naar jou toe omgaat dan uh, de andere kant op, inderdaad. Ah, je hebt van die tv-series die nu helemaal gaan over de, de Chainman of zoiets. Of de, de kettingzaagmannen of zo is dat. En die laten dan ja. zien hoe het moet. En dan krijgen je dan les hoe ze een hele grote boom om kunnen zagen. Moet je daarin zagen en daarin zagen. En dan geven ze aanwijzingen. Het, het lijkt me wel kicken om zo'n grote boom om te zagen. Maar dan moet het wel goed gaan. Maar goed, over tragische ongevallen gesproken. Ik, ik was echt geschokt. Maar het komt omdat ik natuurlijk ook. Uh, ja, vaak naar Kink FM luisteren. En op Kink FM heb je bijvoorbeeld een programmaleider. Nou, bijvoorbeeld, daar heb je de programmaleider Arjan Grolleman. En ik zat zo aan te luisteren naar een of ander informatief radioprogramma... En komt erin voor dat Arjan Grolleman is, plotseling is overleden. De man was 37, hij heeft uh, heel Kink FM opgezet. Hij is een tijdje bij Veronica in dienst geweest. Dat beviel hem niet helemaal. Uiteindelijk weer terug naar Kink FM, want hij hield van alternatieve muziek en allerlei rare muziekstromingen. En euh, nou ja, het is heel triest. En ik kon gewoon niet achterhalen op internet zo gauw diezelfde dag waar hij aan was overleden. Ik denk, ja, van ja, jij drugsgebruik, gebruiken? Want ik bedoel, ja, wie weet in de alternatieve zin, weet je wel, heftig leven. Maar zo kwam hij nooit over. Hij had altijd wel filosofische kijkers op leven. Maar of hij nou echt helemaal geknipt was en drugs gebruikt? Nee. Dus een gegeven moment gisteren was ik nog eens aan het zoeken. Toen kwam ik op allerlei Twitter-sites en kwam ik erachter dat hij waarschijnlijk van de trap was gevallen en zijn nek had gebroken. Zo. Hoe droog kan, je, kan het zijn? Ja. Hij was uh, pas geleden verhuisd en nou, waarschijnlijk lag er allerlei troepen op de trap. En hij is naar beneden gevallen, hij heeft zijn nek gebroken. Echt 37, nou volgens mij heeft hij geen gezin achtergelaten. Echt zo'n uh, ja, zo radioman he? die gewoon leeft voor, voor het radiomaken. Ja. Alleen het maf is wel weer dat ze op allerlei internetsites ook zijn laatste Twitter berichten hebben geplaatst. En daar staan rare dingen in. Zo van. Misschien kan ik maar beter mijn bek houden. Dat is goed voor iedereen. En als je dan tussen de regels doorleest, dan denk oh, je van. Hij is geduwd. Hij is geduwd of hij heeft zelfmoord gepleegd. Hij wilde zelf niet meer. Ja, maar dat doe je niet door van de trap af te vallen. Dan nee, ook niet. Met een touwtje erbij weer, denk ik. Ja, dus, maar ja, misschien heeft hij dat wel gedaan. En hebben de familie gezegd van, Nou, we doen net of hij van de trap is gevallen. Want maar, het was wel iets met zijn nek. Maar het zit wel in zo'n klein hoekje. Want ik ben ook al een paar keer van de trap af gelazerd. Maar ja. als je inderdaad toevallig had in je handen hebt of zo. Ik ben toen gevallen en ja. ik was zo blauw. En ik had zo'n pijn ook aan mijn ribben en zo. En de dokter die vroeg ook van, ben je geduwd? Ja. Is, het, is het echt een ongeluk? ze denken gelijk dat je echt... Ja. Want de mens hoort niet te vallen. Maar ik had een teepot in mijn mens handen. hoort niet te vallen. Nee, maar nee. Ja, ik had een teepot in mijn handen. Maar de teepot was heel hoor. Ja, ik heb het nou. ook wel eens gehad. Ja. Bureaustoel surfen. Dat ik ja. even ging met de koffie ging op een bureaustoel zitten. En die had wielen. En op zo'n rand... En en toen schoot ik onderuit. Ik oh, die koffie. die koffie wil ik niet over me heen ja, hebben. Stom hè? Dus die koffie hou je omhoog. En uiteindelijk val je echt plat op je rug gewoon. Maar die ja. koffie zat voor echt voor, voor, voor twee derde, zat hij nog geen ja. kopje. Hè? Want ik ken dus ook iemand die was met haar baby. En die is toen ook van de trap afgelazen. Na nou, daar die hele rug helemaal bont en blauw. Zo. Gooi je kind gewoon opzij. Ja. Uh, ja, dat, ja, dat doe je ook weer niet dat kijk, maar dan, dus, kijk, dan vind ik het gerechtvaardigd. Ja. Maar voor zo'n stomme theepot. Ik bedoel, je koopt gewoon een nieuwe. Hou op, zeg. Dat was wel van je oma. Nou, ik, was ik van had het vlak het goud daarna, Vlak daarna ging ik weer. Want toen wilde ik zo'n nachtuiltje weghalen. En die zat er net... Uh, ze, eh, als ze een trap omhoog gaat naar nou, ja, nog een verdieping. Ja, ja, die zat ja. er net dus Ik denk, nou, ik pak een stoel glas en een kaart en ik ga hem weg Oh ja ja nee je handig al die dingen zo in je handen op, Ik stap op die stoel en hij schuift zo het He? trapgat in en ik heb alles losgepakt, los <laughs> laten vallen, glas krenken, krenken, krenken, rinkel, de kinkel helemaal stuk, de hele huis wakker. Ja, maar uh, maar ik leefde nog. Ja die hele stoel die donderde ook naar beneden. <laughs> Dat was een, een lawaai van je wel. Nou laat die beest in godsnaam zitten. Ja, ik leef Wat? nog. Alleen om zo'n beest te redden die waarschijnlijk daar al Misschien wel uitgedroogd zit, weet je wel. Nou goed, ik, door, door het bericht van Arjen Gromman ben ik er toch wel even, ben ik even anders naar het leven, tegen het leven aan gaan kijken. Want ik had zo, jeetje, het kan zo afgelopen zijn Ja, door een, nou inderdaad. Want ik had afgelopen week, was ik juist, nou, afgelopen week vaker op de fiets. Want ik vond het wel leuk, door, het, door de sneeuw heen te rijden, weet je wel, over het hobbels. En oh, ik vond en okay. ik, want ik vond het wel stoer met de auto, vind ik dat ook wel grappig. Maar op een gegeven moment was ik op mijn werk. En toen moest ik een foto maken van een grote groep mensen. En toen ben ik op een ladder geklommen. geklommen die bij die de... op de sneeuw stond? Nee, nee. binnen was <laughs> dat, dat hoor. Spannend. Dat was binnen. Hè. Ja. Op het tapijt. Goed grip. Met een ladder. Naar boven geklommen. Ik denk, nou, het was het misschien een meter. Nog niet. Heet. Ja, wel, een meter was het wel. En uiteindelijk, uh, voor, de open, uh, voor de opengaande deuren, weet je wel, van die automatische deuren. Ja? En die gaan open. En ik. Ik zag zo met mijn kont een beetje naar achteren. Zo. Ik denk, oh, nou, in die deuren gaan we weer dicht. En ik word gelanceerd. En ik flikker een stuk naar beneden. Oh. En toen dacht ik van, ja, op de sneeuw ben ik, ja, kan ik het aan. Maar gewoon op een ladder, dan red nee. ik het niet. Dus ik ga echt de aankomende weken... Ladder trainen. Ga ik ladder trainen, ga ik voorzichtig, ga ik te werk. Oké. Okay. Dat moet echt. Maar goed, sterkte familie van Arjen Grolman. Ik vind het echt te, te triest voor worden gewoon dat deze weer heen moet gaan. Even een leuk plaatje, de laatste plaat voor uh, 9 uur. Ik legde hem vorige week al uit. Dit gaat over Johnny Keeter Watson. De zanger van Pult Jam beschrijft wat hij ziet op de hoeze van Johnny Keeter Watson. Die is altijd omringd door vrouwen. Dus luister! Neo Modifier! Ja? Ja.